De N279 Roemont richting Sertogenbos is dicht bij de aansluiting met de A2 als gevolg van een ongeluk. Verkeer wordt daar plaatsen omgeleid. Dat was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. Max. Roger, seven, four, seven, Nachtvluchten. Met Frank van Dijl. Goedemorgen en welkom in het tweede uur alweer van nachtvluchten van zaterdag 8 oktober 2011. De 281ste dag van het jaar. We gaan snel verder met het tweede deel van het hoorspel over het leven van Rembrandt van Rijn. Dat eerder werd uitgezonden in juli 1956. 350 jaar na de geboorte van de schilder. We gaan een klein stukje terug in het hoorspel. Dus ietsje voordat we eruit moesten omdat het tegen drie uur liep. Rembrandt wordt uitgenodigd om mee te gaan naar een buitenverblijf aan de Amstel. Het wordt de hoogste tijd om de impasse te, te doorbreken. Maar nou, zo kun je niet blijven zitten, Rembrandt. Maar eindelijk nou eens wakker uit die apathie. Dat duurt nog al een jaar. Waarom ga je niet mee naar buiten? Waarachtig? Gaan we met me mee naar mijn buitenhuis aan de Amsteldijk? Misschien dat je daar eindelijk rust vindt en weer zult kunnen werken als vanouds. He? We kunnen dan gaan wandelen naar ouderkerk of zitten langs het water of... Of roeien je zo je wilt. Je kunt er tekenen aan de hartelust. Oh, er zijn zulke schilderachtige plekjes daar. En de Amstel is zo mooi in deze tijd van jaar. Het klinkt vermijdelijk. Ga ja, oh, dan ook mee. Nou, goed. Maar eerst stuur je die vrouw de deur uit. Deze middag nog. En het kind. Wie zorgt er dan voor Titus? Je, je hebt toch nog dat andere meisje in huis. Je. Dat kleine ding. Ze deed mopen toen ik binnenkwam. Hendrikje, meen je? Hendrikje Stoffers? Ja, ja, ja. Ze lekt me erg op het jongetje gesteld en... en hij op haar. Zijn ze goed voor hem zorgen? Ja, je hebt gelijk. Ze heeft een paar lieve ogen, dat kind. En ze het houdt van Titus, dat heb ik wel gemerkt. Goed, ik zal het doen. Je hebt gelijk, ik, ik moet eruit. Ik ging diezelfde middag met hem mee, Abraham, naar de Amstel. Ik bleef er wel een maand... Het oh, was een mooie tijd. Ik, ik, ik maakte er deze etsen, je kent ze wel. Drie bomen die al groeien dicht bij het water. En deze, van het bruggetje over de sluis. Dicht bij het huis van Six. En hier een van mezelf. Zoals ik zat te tekenen voor het raam. Ik, ik kon weer werken, Abraham. En dat was een groot geluk. Ik had mezelf teruggevonden... En toen ik later thuis kwam, weer in mijn eigen huis... vond ik daar eindelijk ook weer rust, nu Geertje weg was. Hendrikje ging er stiller gang. De kleine Titus kwam me lachend tegemoet. En ik ging naar boven, naar mijn schilderskamer. Spande linnen en begon opnieuw. Maar anders nu. Heel anders ik? Nee, Hendrikje. Kom maar hier Wat is er? Ik vond dit Boven in een kast Een schilderij Het is van u, is het niet? Hoe komt dat daar? Ik heb het er zelf neergezet Oh Dat wist ik niet Hoe jammer het is zo'n mooie, jonge vrouw. Wie is het eigenlijk? Het is Saskia. De moeder van Titus, Hendrikje. Dat dacht ik al. Was ze zo mooi? Voor mij wel, ja. U hield erg veel van haar, is het niet? Ja. Mag ik het schilderij meenemen voor Titus? Dan hang ik het op in zijn kamer... Wanneer hebt u dit gemaakt? Ik maakte het op een dag... dat ik erg eenzaam was. Ze was toen al gestorven. Langer dan een jaar al dood. Ik dacht aan haar. En tracht haar weer te zien... zoals ze was voordat ze... toen ze nog jong... gezond en heel gelukkig was. Ik wou dat laatste beeld van Saskia... Zoals ze was op het eind, kwijtraken. En niet steeds voor me zien. Ik dacht aan haar. En haar charme, haar lach. En toen schilderde ik dit. Maar toen het klaar was... kon ik het zien ervan weer niet verdragen. En ik sloot het weg, diep weg, daar in die kast. Jij bent nog zo jong, Hendrikje. Jij weet nog niets van die eenzaamheid. Als je alleen blijft... met dat grenzeloze verlangen... dat als een pijn knaagt aan je hele wezen. Maar het gaat voorbij. Op een dag voel je weer de zon warm op je handen... en werklust die weer weer doortintelt. Je merkt opeens dat je neuriet bij je voor je ezel staat... Het, het, het klinkt wreed. maar je komt er overheen. En je leeft voort alsof er niets gebeurd was. Ren, als je je gezicht in de spiegel ziet, dan weet je het. Dan zie je dat daarin ook iets dood is. Ik zou nooit overheen komen. Ho, hoe kun je dat weten, Hendrikje? Omdat ik ook van iemand hou. Jij? Verliefd? Ik zag je nooit uitgaan met een man. Nee, ik hou niet van uitgaan. Als ik uitging s'avonds... zou ik altijd bang zijn dat Tietes wakker werd en dan me roepen zou. Hij weet niet eens... Hij weet niet eens dat ik van hem hou. Die man. Maar waarom zeg je het hem dan niet? Oh, het is zo mooi verliefd te zijn als je jong bent. Zoals jij... Hé, nee, soms moet je er ook moeite voor kunnen doen. Moeite voor doen? Maar als hij niet van mij houdt... Wie zou er niet van jou kunnen houden, Hendrik? Jij bent jong en fris, zo zorgzaam en zo lief. En je hebt mooie ogen, aardig haar. Stel nu eens... Stel nu eens dat u het was waarvan ik hield. Ik? Hendrikje? Ja. Ik? Maar ja. jij bent jong. een kind nog haast. En ik ben oud. Jaren niet misschien, maar, maar toch. Er is daar niets meer van me over, Hendrikje. Hier binnen in me is er iets gebroken, iets kapot. Ik heb geen illusies meer. Dat, dat, dat past niet bij een jong, verliefd meisje zoals jij... Jij moet een, een jonge, frisse kerel trouwen... met idealen en een vrolijk hart... die je een gezin geeft, kinderen op je schoot. Ik ben zelf niet jong. Ik ben nooit jong geweest. Als ik met een jongen uitging, zat ik erbij of ik zijn moeder was. Zij wilde altijd kussen, drinken, vrijen. Ze vonden mij een saaie, zo stil. Ik voelde me ellendig, altijd weer. Pas hier in huis. Vanaf dat ik hier kwam, was ik gelukkig. Met Titus en met u... Nu weet u het. Nu heb ik het gezegd. Moet ik nu ook weg? Net als Geertje toen? Dan nee. Het, het is zo vreemd. Ik dacht niet dat er iemand nog van mij zou kunnen houden. Met Geertje, was was iets heel anders. Ik was te eenzaam toen. Maar ik wist dat het haar te doen was om wat geld. Om een positie. Dit is heel anders... Dit maakt me bijna blij. Mag ik het portret meenemen voor Titus? Hij vraagt vaak naar zijn moeder, maar ik heb haar nooit gekend. Nu kan ik hem tonen hoe ze was. Ik weet uit ervaring hoe dat een kind kan kwellen. Ik heb mijn vader ook nooit gezien. Nee, niet meer over praten. Ik voel me zo beschaamd. Kom hier. En droog die tranen af. Jij bent te eenzaam. Net als ik. Ik weet precies hoe je, je voelt. Je hoeft je niet te schamen als je veel van iemand houdt. Waarom? Alleen, ik heb haast een beetje meelij met je. Wat kan ik je bieden? Een man met een kind, een huis met schulden. Een hart met desillusies. Ik heb zo weinig meer te geven, Hendrikje. Het hindert niet. Er was nooit iets of iemand om van te houden voor mij. Mijn moeder schaamde zich dat ik er was, geloof ik. Ik zag haar bijna nooit. Mijn vader kende ik niet. Mijn moeder sprak nooit over hem. In het tehuis waar ze me bracht was alleen maar hardheid, Plicht. De kleine kindertjes waarvan ik zoveel hield mocht ik daar niet voor zorgen. Mijn werk was in de keuken. Ik heb nooit iets gehad om lief te hebben. Iets voor mij alleen. Om van te houden. En ik had er altijd zo'n behoefte aan. Want ik heb veel te geven. Zo verschrikkelijk veel. Het is waar. Wat ik daar even zei. Wie zou er niet van jou kunnen houden, mijn kleine Hendrikje? Je weet hoe ze was, Abraham. Je hebt haar zelf gekend, mijn Hendrikje. Het was geen liefde zoals tussen Saskia en mij. Maar misschien heeft ze nog meer van me betekend in het eind. Voor mij en voor Titus. Voor wie ze moeder was, zoals er weinigen bestaan... Ik schilderde haar vaak. Ze had hele mooie ogen, weet je nog. Fluwelig zacht. En van een diepe en oprechte goedheid. De mensen lachten me uit omdat ik haar nu dat model verkoos... boven de mooie dames van de keizersgracht. Een dienstmaagd. Ik weet nog hoe op opmiddag middag zei... Wat zie je in die keukenmeid die lezen of schrijven kan? En jij wilt daar een, een badzijba van maken. En hij haalde zijn schouders op. Herinner jij je nog het schilderij van Batseba, waarvoor Hendrikje toen poseerde? Ja, en het was een schilderij waar ik heel veel van hield. Ik ook. Waar zou het zijn? Het werd allemaal verkocht toen op die veiling, namelijk faillissement. Nee, ze heeft niet veel goede jaren met mij gekend, Hendrikje. Ik werkte wel en met haar nieuwe werklust. En ik had weer nieuwe leerlingen ook. Nicolas Maas en Heiman Dullard, weet je nog? Ik werkte niet meer in de stijl waarvan men hield. De stijl van vroeger. Van Govert Flink en Van Verhelst. Ja, zij kregen de opdrachten voortaan. Ik alleen afkeuring en kritiek. En dat leverde niet veel op. Hendrikje was zuinig. Iedere cent werd driemaal omgedraaid. En toch kwamen we nauwelijks rond. Ze heeft veel zorg gehad om mijnentwil. En niet veel vreugde. Soms zelfs vernedering. Ik herinner me aan een zomeravond. We zaten in de tuin. Kom toch wat buiten, Hendrikje? De avond is zo mooi en het geurt aan alle kanten. Zijn dat de leerlingen die muziek maken? Ja, ze spelen op de luid voor Titus. Het is echt een avond voor muziek en vrolijkheid. En waarom kijk jij dan zo bedroefd, Hendrikje? Ik? Ja, vertel eens. Waar ben je vanmiddag heen geweest? Ik zag je uitgaan. Oh, ik, ik deed een boodschap, anders niet. Je zondagse kleren? En waarom heb je toen gehuild? Toen je weer thuis kwam, later. Gehuild? Wie heeft je dat verteld? Dit is. Hij kwam helemaal ondaan de schilderskamer binnen. Moeder huilt. Waarom was dat, Hendrikje? Och, niets. Heb jij geheimen voor je eigen man? Heeft het met mij te maken soms? Nou, kom eens hier, kom eens hier. Vertel dan toch. Waar was je deze middag? Ik moest verschijnen voor de kerkenraad. Wat, zeg je? Wat wilde ze van je? Ze dreigde me van het avondmaal uit te sluiten... als ik nog langer in jouw huis verbleef. Je leeft in zonde met die man, dat zeiden ze. En je verwacht een kind van hem. Het is hoerij wat je bedrijft. Hoe oh, durven ze? Als ik hier wegging zouden zij wel zorgen dat ik weer een betrekking kreeg... bij iemand op de keizersgracht als keukenmeid. En niemand zou daarover mijn verleden hebben. Dat beloofde ze. En wat heb jij daarop gezegd? Ik zei... Die mensen op de keizersgracht... die hebben mij niet nodig zoals hij. Hij is een eenzaam man met een kindje van negen jaar... dat ik zo lief heb alsof het mijn eigen was. Maar hij is geen goed christen, zeiden ze toen... dat hij je dan niet trouwt. Toen heb ik hem verteld wat voor een christen jij wel was. Meer christen dan ze alle bij elkaar... Hendrikje. Ja, want hun Christus is hard en koud, striemend met dogenloos. En als ik Christus zie, zoals jij hem uitbeeld op je prenten... vol erbarmen, liefde en medelijden... dan weet ik dat dat de ware Christus is, zoals hij werkelijk is geweest. Een mens, wel niet van deze wereld... maar toch een die de menselijke zwakheden begreep. Dan weet ik ook dat jij, Rembrandt, die Christus en zijn boodschap hebt begrepen... Dan ga je dan niet twee maal naar de kerk op zondag, zoals zij. Ik heb hen ook verteld hoe jij het gebod van naastenliefde opvat. Zodat zij er mogelijk nog iets van kunnen leren... Hoe je vaak arme, onbekende schilders helpt als ze in dood zijn... en met een deel wat je bezit. Hoe je laatst nog voor een van hen, die door huurschot uit zijn huis gezet was... met je laatste geld een huis kocht en zijn schuld hebt betaald... opdat de oude man tot zijn dood zou kunnen wonen, onbezorgd. Nou, dat had dat maar niet verteld. Waarom niet? Het is toch waar? En wat zeiden ze daarop? Eén. Een lange, magere man zei heel zuur... het ware beter als signeur van Rijn eerst zijn eigen schulders voldeed. Maar het is goed dat wij dit weten... Nu kunnen we zijn schuldeisers waarschuwen... hoe hij de bemachtige uithangt hangt van hun centen. Ja, ik vrees het al. Wat kijk je nu? Heb ik mijn mond voorbij gepraat? Oh, het hindert niet. Laat ze denken wat ze willen. Ik vertel dan ook nog van de ads die ik van jou gekregen heb. Waar Christus op staat... predikende tot het volk dat om hem heen verzameld is. Soms verbeeld ik me Rembrandt... als ik er naar kijk dat ik daarbij sta en naar zijn woorden luister. En als ik zijn gelaten zie, weet ik dat hij me zou vergeven... als hij alles wist. Want het kan niet slecht zijn om van jou te houden... of om Titus te koesteren in zijn eenzaamheid. Hij zou me zeggen, blijf. En hij zou ook hou van het kind dat ik verwacht. Al ben ik niet getrouwd, geloof je niet... Waarom zeg je nu niets, Rembrandt? Ik schaam me, Hendrikje. Dat jij dit alles verdragen moet om mij. Ze hebben wel gelijk. We moeten trouwen. Nee, nee, dat wil ik niet. Waarom niet? Ik, ik ben geen vrouw voor jou. Ik heb nooit iets geleerd. Een, een dienstmaagd. Wat zouden mensen zeggen en je voorname vrienden... als je met zo iemand trouwde... Het is onmogelijk, dat weet je toch. Onmogelijk? Maar je houdt toch van mij? Dat kan niet, nee. Je weet toch ook dat als je met mij trouwt, dan... Nee? Ik bedoel, het testament van Tietes' moeder. Je hebt me eens verteld, je hebt nu nog het vruchtgebruik van haar kapitaal. Maar als je ooit hertrouwde, raakt je dat kwijt. Nou, en kan ik niet werken voor jou en mijn kinderen? werk ik hier dag en nacht. Er is niemand die dat beter weet dan ik. Maar ik weet ook dat het leven duur is. En de inkomsten gaan steeds meer achteruit. Als je het vruchtgebruik van Tidus kapitaal niet hebt... hoe moeten ooit je schulden dan nog afgelost? Het huis moet eindelijk ook afbetaald worden. Vandaag is de makelaar nog aan de deur geweest. Je had beloofd de rente te betalen, zei hij. hij krijgt zijn geld. Ja, maar wanneer? Of wilde je het weer gaan lenen soms van Six? Dat lenen leidt tot niets. Het is het ene gat met het andere stoppen. Er was vandaag ook nog een ander aan de deur. Een zekere seigneur Becker. Die ken ik niet. Wat wou hij dan van mij? Hij had een schuldbekentenis van jou. Van mij? Ja. Eén van een lening van Jan Six. Wat zeg je nou? Hij hield eerst een heel verhaal over de slechte tijd. Het komt, het komt allemaal door de oorlog met Engeland, zei hij. De rente dalen en het verval van de handel is zo groot... dat er wel duizend huizen leegstaan. In Amsterdam alleen al. De grootste gaan failliet. Ja, maar wat, wat, wat, wat, wat wilde hij van mij? Geld natuurlijk. Hij toonde me jouw schuldbekentenis aan Jan Six. Kijk, zei hij, betalen doen de grote heren ook niet meer. Geen geld krijg je te zien. Nee, met schuldbekentenissen word je afgescheept. En zie dan maar dat je de centen binnenkrijgt. Bedoel je dat Jan Six betaalt... Met schuldbrieven van mij? Nee. nee. Nee, dat geloof ik niet. Maar ik heb het zelf gezien. Een schuldbekentenis van duizend gulden met jouw handtekening erop. Die bekker had het stuk in handen. Het zijn die duizend gulden die je hebt geleend. verleden jaar in mei. Ik ik, ik. ik kan het niet geloven. Jan Six? Mijn vriend? Winter, ik mocht hem nooit, die signor Six. Hij deed altijd zo hoog, ook tegen jou. Al merkte hij het schijnbaar niet. Mij zag hij nooit. De dienstmaagd. Die ben zelfs niet goed. Oh, dat noemde zich mijn vriend. Dat noemde zich een kunstenaar. Een kunstbeschermer. Er is meer koopman in zijn hart nog... dan zijn vader of zijn broers. Ik neem de geld van hem. Goed, goed. Maar hoeveel heb ik van teruggegeven? Als hij wat moois zag hier in huis. Vooruit, nee, meed. Jij bent mijn, mijn, mijn vriend. Jij staat ook voor mij altijd klaar. Het grote portret van Saskia, waar hij zoveel van hield. Nee, nee, het is voor jou. Dat landschap, vind je het mooi? Ik geef het je cadeau. Die etsen, mooi? Ik schenk ze je. En zo maar door. Wel drie maal heb ik hem zijn schuld terugbetaald. En nu dit. In de nood leert men zijn vrienden kennen. Ja, en de vriendschap wordt versaggerd. Omdat ik er nu slecht voor sta en mijn roem voorbij is zeker. Omdat ik niet meer met me pronken kan zoals vroeger. Ik kan het me nog niet voorstellen. Jean Six. Altijd zo goed, zo eerlijk en loyaal. Zo helemaal een vriend. Maar als het werkelijk waar is wat je zegt, Hendrikje... dan komt hij nooit meer hier in huis. Zolang ik leef, dan wil ik hem nooit meer zien. En zo begon het, Abraham. Ze kwamen nu van alle kanten aan, de schuldijzers. Er ging geen dag voorbij. Of er stond wel iemand op de stoep en hij is de geld. Altijd weer Geld dat het niet bezat en nooit meer bezetten zou. Ja, ik weet nog hoe ze handel dreven met jouw schuldbekentenissen. Ze kochten ze op voor de halve prijs... en eisten toch van jou het volle pond. Oh, ik heb me wat geërgerd toen. Hier, hier, zie je deze ets. Ken je hem nog, die man? Maar dat is Thomas Haring. De vendumeester van de desolate boedelkamer. Ik wist niet dat je die ooit geportretteerd had. Op een dag stond die man in de deur van mijn werkvertrek... En ik wist dat dat het einde was. Mijn faillissement was een feit geworden. Ik had het succes geminnigd, Abraham. Maar van de wereld afgekeerd. En de wereld wreekte zich en maakte me kapot. Het huis in de Breestraat werd verkocht. De heemboedel geveild. Alles wat ik bezat, verkocht voor een appel en een ei. Ik was gelijk straatarm. Ik geloof niet dat iemand ooit beseft heeft... Wat het voor me was. Om al mijn mooie bezittingen waarmee ik geleefd had. En die ik verzameld had vanaf mijn jeugd. Mijn mooie oude schilderijen. Mijn tekeningen van oude meesters. Mijn persische miniaturen. Om dat alles het huis uit te zien dragen. Niemand heeft dat ooit zo gevoeld als ik. Behalve misschien Titus. Ja, Titus die begreep het. Titus voelde net als ik. Titus was een kunstenaar. Diep in zijn hart. Hij had een kunstenaarsziel, ja. Hij was toen 16, 17 jaar. En die haat. Die in zijn ogen gloeide. Tegen die mensen allemaal. Die het huis leeghaalden. En de liefde. Waarmee hij mij dan aan kon kijken. Oh, wat heb ik van die jongen veel gehouden. Abraham. En ik dan, Rembrandt. En wij allemaal, je vrienden. Ik zou nooit vergeten die middag dat hij bij me kwam... met het plan een kunsthandel op te richten. Zodat jij zou kunnen werken ongestoord en vrij... en hij het geld verdienen. Ze hadden het samen bedacht, Hendrikje en hij. Het klonk heel kinderlijk en heel naïef. Maar tegelijk zo mooi, zo vol eerbiedige bewondering voor jou dat ik alles heb gedaan om hen te helpen. En het is gelukt, dat weet je. Titus was alleen gelukkig... als hij mij kon helpen en beschermen. Net als Hendrikje. Maar eenmaal hebben we tegenover elkaar gestaan. En dat was toen hij me kwam vertellen dat hij zich verloofd had. Met Magdalena van Lo. Ja, jij hield niet van die naam van Lo, hè? Nee, hoe kon het anders... Ik kende de Van Loos te goed en ik was bang voor zijn geluk. Ze waren zo hebzuchtig, zo heel anders dan hij. Maar toen hij op een middag bij me kwam, met haar, om haar aan me voor te stellen als een bruid, en ik hen daar zag staan in het licht van de late zon, zo jong nog allebei, hij zo vol tederheid voor haar, beschermend en vol zorg. Zoals Titus altijd was. En zij... Zo schuchter nog. Maar vol vertrouwen in hem. En in april geluk. Toen ontroerde me dat zo. Dat ik hem toen geschilderd heb... Als bruid en bruidegom. Daar staat het. Het is een van mijn liefste doeken. Ik heb er nooit afstand van willen doen. Als, als ik er eens niet meer zal zijn, Abraham, moet jij het nemen en het bewaren voor een kleine dochtertje, voor Titia. Zodat ze later, als ze groot is, zien kan hoe haar ouders waren op het toppunt van hun geluk. Vooral haar vader, Titus, moet ze zien. Ze heeft hem nooit gekend. Hij stierf voor haar geboorte. Dit schilderij, het bruidje. Heb ik voor haar bestemd. Het is het enige wat ik mijn kleinkind na kan laten. Ik bezit niets anders meer. Ik eindig waar ik mee begonnen ben. Wat schilderslinnen, wat verfkwasten en wat verf. Meer niet. Oh, ik, ik beklaag me niet. Ik ben zelfs heel gelukkig geweest. Deze laatste jaren in en met mijn werk. Ze hebben me kapot willen maken, Abraham. Maar ze hebben alleen, alleen de buitenkant geraakt. Hier, hier innerlijk hè, ben ik mezelf gebleven. En ik heb mijn hoofd weer opgericht. Goddank. Je bent toch een bewonderenswaardig mens, jij. Ik? Bewonderenswaardig? Oh, nee. Nee. Niet zoals jij. Of Hendrikje. Of dit is. Jullie hebben altijd mijn zorgen gedragen. De nare werkjes opgeknapt. Als het mij te veel of te moeilijk werd... sloot ik me op in de schilderskamer. En ik vergat het. In mijn werk. Zo was ik. Niet een grote egoïst. Een last voor iedereen. Maar uh, niet... Bewonderenswaardig. Onzin, je weet wat ik bedoel. Je bedoelt dat ik mij beter los te maken van al die kleine menselijke hartstochten als ijdelheid en zucht naar roem, die een mens kwetsbaar maken en zwak. Maar ook dat is geen verdienste, Abraham. Dat heeft het leven zelf me wel geleerd. Ik heb Hendrikje verloren en Titus kort na elkaar. Wat deert me dan nog of die bekker, of die andere schacheraars de doeken... nauwelijks droog, hadden onder mijn handen vandaan halen. Nog steeds als derving van mijn schuld. En zelfs als ik nog wel eens denk aan die vreselijke dag... toen ze mijn laatste grote schilderij, mijn laatste opdracht... samenzwering van Claudius Civilis... uit de burgerzaal van het stadhuis verwijderd hebben en stuk gescheurd omdat dat doek van mij het gebouw ontzierde, zoals men zei. Oh, dan voel ik nu niet eens meer verontwaardiging. ontwaardiging. Oh, nee, nee. Alleen maar een soort een soort van medelij. Dat, weet je, Abraham, dat was de laatste dolkstoot voor mijn ijdelheid. Hij heeft me goed gedaan. Sindsdien ben ik vrij. En helemaal mezelf. Maar, uh, maar, maar, maar, maar, maar nu moet je gaan, mijn beste Abraham. Uh, dit was een heel gelukkige dag voor mij. Eerst die brief uit Italië en toen nog jouw bezoek. En toen ik vanmorgen uitging... om een karafje wijn te drinken in de herberg. Ja, ja dat doe ik wel eens, stiekem. Cornelia, mijn dochter, wil het niet. Ze denkt dat het niet goed voor me is maar het verwarmt mijn stijve botten, zodat het dan beter kan schilderen. Wel dan, toen ik dus uitging vanmorgen... zag ik in een van de tuinen aan de overkant... een jonge vrouw die met haar kinderen speelde. Twee kleine meisjes waren het. En nog een dreumes op haar schoot. En later kwam een man naar buiten uit het huis. De vader. En die bleef er lachend bij staan kijken... Ik stond bij het hek en ik kon niet wegkomen. Het was zo mooi: de tuin, die kinderen en alles in het Gulden Morgenlicht. Ze lachten tegen me. Het, het vrouwtje leek op Saskia. Diezelfde kleine lach. Maar haar ogen waren die van Hendrikje, fluwelig zacht. De man had Titus kunnen zijn. Titus... die speelde met zijn kinderen. Dat allemaal ging door mijn hoofd... terwijl ik daar stond bij het hek... en toekeek. Dat wil ik nu schilderen, Abraham. Dat gezin, gelukkig, lachend met elkaar. Zoals dat had kunnen zijn... bij Titus. Of bij mij... Het leven op zijn mooist. Met kleine kinderen. Een man. Een vrouw. Het leven is zo ondoorgrondelijk mooi soms. Maar nu moet je weggaan, Abraham. Ik ga aan het werk. Ik wil het maken. Alles in dat wonderlijke gouden licht. Zoals ik het vanmorgen zag. Misschien is het iets voor Italië. Voor Marques Ruffo. Misschien alleen maar voor mezelf. Goed, ik ga. Tot ziens, Rembrandt. Tot ziens, Abraham. En nu aan het werk. Het linnen staat elkaar. Nu nog de kleuren. Het gouden licht. Hier, hier komt de man. Een man zoals Titus het had kunnen zijn. En hier de kleine meisjes. Vrolijk en zeerlijk. Zoals Cornelia was als kindje. Weet je nog? De kleine kindertjes waarvan ik zoveel hield. En hier de moeder. Met het kleintje op haar schoot. En alles overgoten met een gouden lucht. Hetzelfde licht van de schuttersoptocht. Weet je nog, Saskia? Ik vond het toch zo mooi. Het mooiste wat je ooit gemaakt hebt. Ze hebben het nooit begrepen, Saskia. Het hindert niet. Dat vrouwtje vanmorgen in de tuin. Dat speelde met haar kinderen. Dat had jouw lachje, Saskia. Jij bent zo'n tovenaar met licht en kleur. En ze had de ogen van Hendrikje. Fluwelig zacht en vol liefde voor het kindje op haar schoot. Ik heb zoveel te geven. Zo verschrikkelijk veel. Het kleintje strekte haar armpjes uit, zoals Titus vroeger deed, als ik de kamer binnenkwam. Of Cornelia, als ik haar uit het bedje tilde. Of Humbertus, weet je nog. Robertus. Ja. Oh. hoe oh, ik hou van jullie allemaal. Van alles. Alles. Ik ben nu niet eenzaam meer. Nooit meer. De droom is uitgedroomd. Maar de liefde en het leven zijn eeuwig... U hebt geluisterd naar Rembrandt. Een hoorspel ter herdenking van Rembrandts geboortedag... 350 jaar geleden... Door Peggy van Kerkhoven. De rolverdeling was als volgt: Rembrandt, John de Vreese, zijn moeder, Mien van Kerkhoven Kling, Saskia van Oudenburg, Maria de Boy, Hiskia van Loe, Dochurugani, Jan Six, Jan Borkus, Hendrik Stoffels, Vesi Rone en Abraham Fransen, Rien van Noppen. De spelleiding had Kom klein. Ja, en die herdenking was dus in 1956. U luisterde naar een hoorspel getiteld Rembrandt over het leven van de schilder. Een bijdrage van de AVRO, eerder uitgezonden 350 jaar na de geboortedag van Rembrandt. En dat was dus 15 juli 1956. Uh, dat was dus uh, die uh, 350ste herdenking. Dat was niet de geboortedag zelf. Talent van heel andere orde, maar ook van eigen bodem... was Simon Carmichelt. Net als Rembrandt etste hij prachtige tafereelen in zijn verhalen... die eerst verschenen in het Parool... en later werden verzameld in de jaarlijkse bundel... die verscheen bij de Arbeiderspers. Een mooie aanvulling dus op dit uurtje, Rembrandt. De nu volgende aflevering van Tony van Verre ontmoet... In dit vaderprogramma vertelt Carmichelt op zijn onaanvolgbare wijze over zijn vader en een voormalig trapezewerker die luisterde naar de naam Stanley. Er is een mensentype dat je veel ontmoet in het leven. Tenminste, dat soort leven dat ik geleid heb. En dat is wat de Amerikanen noemen een marvelous has been. He. En ik was, vroeger was ik een uh, vaste bezoeker van café Hoppe. Nog steeds een zeer beroemd café. Daarbij het lievertje. Spui. En tot de vaste bezoekers behoorde Stanley. En Stanley die had een vaste plaats ook, he. Onmiddellijk links, als je binnenkwam, dan stond hij aan de baan. En dat was een kleine, stevige man, was dat. Oud al. En die was vroeger... Uh, acrobaat geweest. Hè? Aan de trapeze. Een trapezen nummer had hij gehad. De Stanley Brothers. En dat was een wereldnummer. Paatte die veel over, maar hij was nou oud. Hij, deed dus, uh, hij was te oud voor het vak. Te oud voor het circusvak. Hij woonde een eentje verderop. Daar had je zo'n cafetariaatje, zo'n klein... en daar woonde hij boven, in de Spuistraat. Elke dag stond hij bij hoppen en uh, kreeg ook erg veel aangeboden. Hè, van, gij broodje, geef Stanley ook wat, weet je wat, dit, dit werk. Hè. Het was een hele aardige man. En alleen, uh, de jaren die gingen voorbij... En uh, hij, hij was van huis uit wel een stevige man. Maar hij leefde nou niet overdreven gezond, laten we het zo zeggen. Want er ging heel wat naar binnen. En hij was een jeneverdrinker. Uh, dus ja, hij takelde zo'n beetje af. En het, het werd moeilijk. En er waren er een paar studenten daarbij hoppen. Een paar jongens en een meisje. Die waren ook vaste bezoekers van het café. En toen het uh, een beetje slecht met Stanley begon te gaan... en die ook wel eens uh, een tijd lang ziek in dat huis lag... nou, in zijn eentje, want die mensen die er ook nog vroeger woonden, die waren weg... hielden die studenten zich zo'n beetje met hem bezig. Die zorgden dat hij wat te eten kreeg. Dat hebben ze zeer trouw gedaan. Maar dat huis waar hij in woonde, dat was eigenlijk... ik meen van een bank in de buurt. Dus... Daar moest hij ook uit. En dan had hij de leeftijd voor een bejaardenhuis. Maar dat was, in die dagen was het nog zo: je had de Routerstraat. Dat was het begrip. De oude Routerstraat, dat was het bejaardenhuis van Amsterdam. En het nieuwe bejaardenhuis, dat was bijna klaar, maar nog niet helemaal klaar. Aan de Kramatweg. Nou, Stanley zou dus eigenlijk in de Roetestraat hebben gemoeten. Maar die verdomden het om in de Roetestraat te gaan... omdat naar de Roetestraat gaan, dat, had een, dat was een begrip in Amsterdam. Dat was afgedankt worden. He? Hij zit nou in de Roetestraat. Maar hij wou dan eventueel wel naar die Kramatweg. Want dat was nog niet, die naam was niet beladen. He? Nou, uh, we hebben toen gewacht... totdat het Kramatweg klaar was. En daar mocht hij meteen in... Ook die studenten hebben daar weer aan meegewerkt. En toen is hij in die kramat weggekomen. Maar hij had als voorwaarde gesteld, want dat was geen makkelijke heer. Hij had gezegd, nou kijk, ik wil wel in die kramat weg. Dat wil ik wel. Maar dan moet ik geld hebben. Want dat was helemaal aan de rand van de stad. Om elke dag met een taxi naar Hopen te gaan. Nou, dat was een hele eis. Hè? Maar toen kende ik een jongen van de VPRO, radio. En die jongen die zei. Ja, we moeten. Kun jij niet voor de radio een verhaaltje over hem houden. en kijken of we, of we geld bij elkaar krijgen. Nou, ik denk, ja, wie geeft er dan nou geld? Aan Stanley, omdat hij elke dag met een taxi naar hoppen wil. Hè? Wie doet het nou? Maar goed, ik heb dat verhaaltje gehouden. en mijn sombere verwachtingen die waren geheel onjuist. Want er kwam een heleboel geld binnen. Nou, een heleboel. Er kwam zo ruim 4.000 gulden. actiegeld bieden. Ja, dat was toch heel wonderbaarlijk. En Ik herinner me dat ik woonde toen nog in de, hier in de Weteringstraat. Toen kwam op een dag een oud mevrouwtje belde bij mij aan. En die zei, ja, meneer, ik kom uh, ook wat brengen voor Stanley. Dat was 15 gulden gast. Een keurig oud mevrouwtje. En uh, toen zei ik, god, wat leuk dat u dat doet. Ik zal zorgen dat het daar komt op dat Giro-nummer... Ja, zegt ze, de Stanley Brothers, dat was een prachtig nummer. Ik zeg, god ja, dat weet u dat. Ja, zei ze, want ik was zelf ook acrobaten. Het is zo gek, zo'n keurig mevrouwtje, met zo in het zwart gekleed. Dat je denkt, die heeft nog eens een keer op de kop gestaan. <laughs> nee, zeker. En uh, daarom wist ze dat. Nou, dat was een prachtig nummer. hoor. En ze wou graag iets geven, dat Stanley dan, want ze kende hem. En dat vond Stanley ook wel erg mooi. Ik heb het hem verteld. Nou goed, hij uh, zat dus in de Kramatstraat. Ik heb hem in de Kramatstraat ook wel eens opgezocht. En hij had het daar wel naar zijn zin. Want die sfeer was daar heel anders dan in de Roeterstraat. Hij zat, hij had een mooie kamer. Hè, een behoorlijke meubilair. Had een paar van die oude affiches van hem aan de muur hangen. En op de schoorsteenmantel stond een kruikje neven. Dus dat was ook een prettig bezit. En de behoefte om per taxi naar Hoppen te gaan... die had hij gewoon niet. Die had hij niet. Nou... En daar hadden we dan dat geld voor bijeengebracht. Nou, hij heeft toen nog niet zo erg lang heeft hij meer geleefd. Ik geloof nog één, twee jaar zo. En toen is hij gestorven. Ik ben nog zelfs bij zijn doodsbed geweest. Nou ja, daar waren ook die studenten weer. die hem altijd hebben begeleid tot het einde toe. Wat bleek toen? Stanley was dood. Maar Stanley die liet geld na die liet die 4.000 gulden, nou, want die had hij nooit uitgegeven. En toen zeiden die jongens, die zeiden... nou, dat kunnen we dan misschien wel aan een goed doel geven. Toen zei ik, ja, moet je luisteren. Ik heb veel met Stanley gepraat en ik weet... dat Stanley vroeger, heel lang geleden, in Parijs gewoond heeft. Daar had hij een paar jaar gewoond in Parijs, een jaar of acht... En dat hij daar getrouwd is geweest. En dat huwelijk, dat is misgegaan. Maar bij mijn weten is hij nooit van die vrouw gescheiden. Hij heeft alleen nooit meer iets laten horen... wat ongeveer op hetzelfde neerkomt, maar hij is nooit van de gescheiden. Dus, ja, dan heeft hij een erfgename. Als die vrouw nog leeft. Nou, toen hebben die jongens contact gezocht met de ambassade. De ambassade heeft dat laten uitzoeken in Parijs. Die hebben die vrouw gevonden. Hè... Een vrouw die uiteraard niet in weelderige omstandigheden leefde. Dat begrijp je wel. Ook al is ze zeer oud was. En die heeft toen die 4000 gulden geërfd. En die heeft toen een hele mooie brief geschreven om te bedanken. En uh, daar schreef ze in dat, uh, ja, dat is haar huwelijk met Stanley... die ze dan, ik geloof ik, in 50 jaar niet gezien had... Die, dat was toch mis, misgelopen de, Circonstance de la vie. He, mooi. Mooi uitgedrukt. Maar die uitvaart die was heel indrukwekkend. Want... Uh, de jongens die hebben dat namelijk zo gedaan. Uh, hij had niet veel familie natuurlijk. had een broer had hij nog hier in Amsterdam. Die was er dus. En er waren wat vrienden en kennissen uit, uit het café. He, Harry van Hoppen was er met de vrouw. Maar verder waren er allemaal... Van die mensen die uit het circusvak kwamen en uit het vailleté kwamen. Die, hadden, die mensen hebben een bepaald soort gezichten. Dat zit net of er nog een schmink op zit. Afgeschminkte gezichten, zei dat. Je denkt, het zit nog een beetje achter de oren en zo. Het was een heel, heel mooi gezelschap was het wat daar in zat. En die jongens hadden dat omdat ze wisten dat Stanley was een geweldige bewonderaar. En van Maurice Chevalier en van Edith Piaf. En toen hadden de jongens het zo gedaan... als je dan in die zaal kwam... Hè, het was een crematie... en je ging daar zitten... dan hadden ze een plaat van Chevalier opgeschuild en op die plaat zong Chevalier een liedje over Parijs. Het Parijs dat door Stanley zo werd bemind. En daarna, als je dan de kist begon te zakken... hadden ze van Piaf, Jeune rien. En dat was toch ook een heel mooi effect. Hoor. Iedereen was diep onder de indruk na afloop. Want het was ook een prachtige, prachtige uitvaart, vond ik. Heel mooi. Helemaal in zijn stijl. Want uh, het droop een beetje van Parijs... maar dat was ook inderdaad iets wat voor hem heel veel betekende, dat Parijs. Uh, want toen hij oud was, hij praatte altijd over Parijs... waar dit dan vroeger zo'n heerlijke tijd en zo'n grote tijd had gehad... want toen was hij zeer beroemd. toen stond hij in al die grote theaters in Parijs... En uh, hij vertelde ook dat hij eigenlijk de ontdekker was van allerlei sterren. Maar dat moest je dan met een kroaltje uh, zout nemen. Want hij had heel veel mensen ontdekt dan. Maar uh, hij hield in ieder geval echt veel van Parijs. En toen heeft uh, Tom Manders, die heeft eens tegen hem gezegd... Zou jij nog niet eens een keer willen, Stanley? Ja, ik zou wel willen, maar ik heb geen poen. En toen heeft Tom Manders hem geld gegeven. Dat vond ik erg aardig van Tom Manders... En die heeft hem toen geld gegeven om een maand naar Parijs te gaan. En dat heeft hij heerlijk gevonden, geweldig gevonden, werkelijk. En heeft hem toen. Eh, elke dag heeft hij uit een ander arrondissement, weet je wel, van Parijs, heeft hij Tom anders een kaart gestuurd. <laughs> dat was wel leuk. Maar goed, eh, Stanley die. Heeft de glorie van het applaus dan in ieder geval wel gekend. En. Die, die, die heeft het overleefd. Maar hij heeft in ieder geval een groot deel van zijn leven dingen gedaan... die hij echt graag wou, namelijk eerste rangs acrobatiek. ook mensen die eigenlijk uh, zelden of nooit mogen doen wat ze, wat ze nou het liefste zouden hebben gedaan. En ik vind dat mijn, mijn vader was daar eigenlijk in zekere zin een, een voorbeeld van. Ik heb nu een, uh, een boekje in voorbereiding, dat heet Met de Neus in de Boeken. En dat is eigenlijk een herdruk van het boekenweekgeschenk Mooi Cadeau dat ik een aantal jaren geleden heb geschreven. Uh, nou, zullen de mensen zeggen waarom wordt dat herdrukt? Ja, in de eerste plaats omdat wij die rechten... na een aantal jaren weer terug hebben gekregen. Maar in de tweede plaats omdat toen ik de opdracht kreeg... om dat boekenweekgeschenk te schrijven... toen heb ik dus allerlei uh, mensen... Of die iets op de een of andere manier met het boek te maken hadden... Die heb ik geprobeerd in dat boekje te beschrijven. En ik heb de herinneringen aan schrijvers opgehaald, en et cetera. Maar toen ik die kopie inleverde, toen uh, bleek die kopie veel te lang te zijn. Maar dan niet zo'n beetje, maar werkelijk uh, twee keer te veel. Ik wist niet precies hoe ik schrijf moet, ik had nog net weggeschreven. Dus er is eigenlijk maar zo ongeveer de helft van wat ik ingeleverd heb, is er ingekomen. Dus dat kunnen we dan nu doen. We kunnen dan nu alle kopieën inzetten die er aanvankelijk voor was bedoeld. En ook, ik heb daar een aantal brieven aan Gerard Reven ingezet. Van mij aan Reven. Maar dat waren, zijn er maar een paar. Ik heb die collectie dus voor dit boekje... Uh, aanmerkelijk uitgebreid. Maar ik heb in het voorwoord... tot dat boekje heb ik een kleine herinnering aan mijn vader opgehaald. Dat mijn vader die kwam die kwam uit het dorpje Rienderen in de buurt van Brummen. En hij was de zoon van een niet zo erg geslaagde timmerman. Het enige wat altijd een fascinerende daad van die grootvader van mij... dus die timmerman is geweest... dat hij erin geslaagd was te trouwen met een meisje... dat in het dorp de bijna mooie Leentje had... Dat is dan in ieder geval heel verdienstelijk geweest. Dat heb... Ik heb mijn grootvader, deze grootvader, nooit gekend. Want die was al dood voor ik op aarde kwam. Maar dat gezin, dat was heel arm. En eh, mijn vader, die was op de lagere school... blijkbaar een uitblinker als leerling. En eh, zo'n uitblinker dat hij van de hoofdonderwijzer telkens boeken meekreeg. Want mijn vader had een enorme leeshonger. Die, hè? En die kreeg hij te leen. En die mocht hij dan thuis lezen. Maar, ja, wat betekende thuis lezen in de winter. Uh, na het eten... dan deden die mensen die olielampen uit. En gingen naar bed. Want dat kostte anders olie. Hè? Het moest allemaal heel zuinig aan. En mijn vader... die ging dan met dat boek... wat hij met alle geweld lezen behalve bij de kachel liggen. En daar had je die asla... daar zaten die vonken in. Hè? En dat gaf een beetje licht. En bij dat licht van die asla... las hij dan net zo lang tot alles gedoofd was... en dan ging hij ook maar naar bed. nou Dat heeft me altijd... ja, enigszins aangegrepen. Hè? Dat tafreel van dat jongetje... dat zo'n leeshonger had... dat hij dat deed. hè van uh, zolang dat, dat licht in die asla, zodat er nog was, bleef hij dan lezen. Dan moet, dat is het ware lezen eigenlijk, hè? Dat is ook niet echt luxueus, maar het is wel het ware lezen. En Ik geloof dat hij uh, erg graag meer geleerd zou hebben gehad. Maar ja, uh, die vader die voelde er niks voor. Die, die hoofdonderwijzer is dan nog bij hem geweest... en die heeft gezegd dat hij vond dat mijn vader eigenlijk maar deur moest leren. Maar geen denken aan, hoor. Hij werd meteen na de lagere school... Werd hij als hulpje bij de Krajonier achter de toonbank gezet. Dus uh, daar is allemaal niets van gekomen. En, nou goed, mijn vader is toen later ergens in Den Haag... bij een oom die een slagerij had... en die betrouwbaar personeel wou hebben... achter de toonbank gezet... Hè? Uh, gewoon, die, die oom die ging naar de moeder van mijn vader toe en zei: Studie jongens van jou maar. En uh, dus daar kwam mijn vader en zijn broer, die kwamen braaf aangereisd en gingen daar achter de toonbank staan. Zo ging dat toen. Hè. Dus weer geen verder leren of zoiets. En toen heeft hij daar ook mijn moeder leren kennen, in die winkel. En ja, dat is eigenlijk wel een. Uh, het was wel een huwelijk uit liefde. Hij was wel verliefd op mijn moeder. Want dat heb ik afgeleid uit het feit dat mijn moeder vertelde dan dat... Op zondag ging mijn moeder altijd een eentje fietsen. Hè, door Den Haag. Een omgeving. En hij wou zo graag eens een keertje mee. Nou, mijn moeder die was niet zo makkelijk over te halen tot... Uh, ze was bovendien veel jonger dan hij. Dus ze had nogal kapsones, dus kreeg ik de indruk. Maar eindelijk stond ze hem dan toe dat hij uh, op een zondag mee mocht gaan fietsen. En vertelde mijn moeder mij later, toen we aan het fietsen waren... toen dacht ik, ik geloof dat hij dronken is of zoiets. Want hij zwalkte zo raar met die fiets. Maar later bleek dat hij nooit eerder op een fiets gezeten had. En... Dat hij dus alleen omdat zij zei, je mag mee gaan fietsen toe. Maar op die fiets die hij gehuurd had, was gestapt. Dus daar moet je van iemand gehouden hebben. Want anders dan doe je dat niet. Dan zeg je, ik heb helemaal geen fietsen of zo. Dus, nou goed, die zijn dus getrouwd. En uh, ja, toen moest hij natuurlijk zijn leven lang geld verdienen. En is die... Uh, ...vertegenwoordiger van een conservefabriek geworden. En ik heb het idee dat hij aan dat werk eigenlijk zijn leven lang niets heeft ontleend. Helemaal niets. Dat heeft hij gewoon gedaan, omdat hij dat moest doen. Maar zijn eigenlijke leven, dat was... s'avonds en dan... Uh, lezen. Dat was het. Hè? Als maar lezen, lezen, lezen. Ik, ik, het beeld van mijn vader is altijd iemand... die daar op die vaste stoel zat... met een krant... He, hij had toch ook drie of vier kranten las elke dag. Dus hij had geen echte reden tot vrolijkheid. Ook toen nog niet. En boeken las hij ook in zeer grote getalen. Alleen hij schafte nooit een boek aan. Dat deed hij niet. Hij las ze allemaal uit de bibliotheek. Het enige wat hij ooit aangeschaft heeft... Is, uh, zijn de gedenkschriften van Tulsa. Die vier delen. En uh, later nog twee van die boeken van Wieboud. Dat waren zo de heilige geschriften voor een sociaal-democraat. Dus die had hij dus wel gekocht. Maar voor de rest was het alleen maar uit de bibliotheek. En dat beeld dat heb ik ook altijd bij me gehouden. Van mijn vader, lezend, een beetje somber. En ik heb toen mijn vader dood was... en dat is misschien wel het beste besluit van deze uitzending... er is een versje over geschreven. En dat heet... Dag, vader. Vader, ik ben nu ook een burgerman geworden. Het lot heeft mij twee kinderen gegeven. Twee reuzenlarven, vretend aan mijn leven. En net als jij, schaf ik het eten op hun borden en zie ze zwijgend spelen. Net als jij. Ik weet, ik heb jou toen als slaaf verkocht aan deze wereld. Aan dit wangedrog, Toch wees getroost... Want nou gebeurt het mij. En ik zit, als jij, met kranten bij de haar te lezen... en mijn kroost gezond te bidden. De waarheid ligt weer lelijk in het midden. Ik heb louter onheil voor ze opgespaard. Maar, vader, net als jij, kom ik hier eenmaal uit. Hoe gaat dat boven? Is men een land als dat zo is, dan zit jij met een krant bij eeuwig vuur en leest hem somber uit. Simon Karmichelt in een programma van de Vara. Dat eerder werd uitgezonden in oktober 1982. En daarmee sluiten we dit tweede uur van Nachtvluchten af. U luistert naar Omroep Max met Nachtvluchten. U kunt mailen nachtvluchten.omroep.nl. Nee, pardon, dat moet ik even overdoen. nachtvluchten.omroepmax.nl. Dat is ons e-mailadres. Dat kunt u misschien zo eens even doen. Ons een leuke e-mail sturen. Het is. Uh, ja, half, een halve minuut voor vier uur. Dat betekent dat we plaats moeten maken voor het NOS-journaal. Daarna zijn we bij u terug met een interview met radioverslaggever... en correspondent Albert Milhado. Tot zo.